Goedemiddag. Ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel verbaasde reacties op een uitspraak van de Britse premier Johnson. Die zei gisteren tijdens een persconferentie dat de Britse variant van het coronavirus mogelijk dodelijker is dan het gewone virus. It also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first in London and the southeast, may be associated with a higher degree of mortality. Medisch deskundigen zijn niet blij met de uitspraak. Volgens hen is er nog veel meer onderzoek nodig. En is nog helemaal niet zeker dat de Britse coronavariant dodelijker is. Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen. Hij zegt dat hij het nu te lastig vindt om met alle druk om te gaan. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij. Ik wil graag dat de sponsoren blij zijn. Ik wil graag dat... De... Dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Ook vraagt hij zich af wat hij met zijn leven wil doen. En hij zegt dat hij nu te weinig tijd heeft om daarover na te denken. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest onder een spoorwegviaduct in Hoofddorp. Daar hadden 150 jongeren zich verzameld. Een aantal van hen is op de bon geslingerd voor het overtreden van coronamaatregelen. En het is 45 jaar geleden dat er voor het laatst een vrouw meedeed in een Formule 1 race. Maar misschien brengt de Belgisch-Nederlandse Maya Weug daar binnenkort wel verandering in. Zij heeft als eerste vrouwelijke rijder ooit een contract gekregen bij het opleidingsteam van Ferrari. Het is al super bijzonder om bij Ferrari te zijn überhaupt. Maar dan ook nog de eerste zijn, dat maakt het gewoon echt uh, nog specialer. Echt niet normaal. Je doet de eerste keer, je rol je t-shirt aan. En ja, daar krijg je gewoon een kippenvel. Nu denk ik eraan en ik krijg nog steeds kippenvel van. Dus ja, ik ben super blij. Ze begon ooit op haar zevende met karten. Nu elf jaar later zit ze bij Ferrari en is ze klaar voor haar droom. Het grootste droom is gewoon uh, Formule 1 te geraken. Het weer op veel plekken is het bewolkt en er kan hier en daar een bui vallen. Soms zelfs met natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt wat vertraging als je over de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt tussen Rijnzaterwoude en de aansluiting met de A4 drie kilometer met twintig minuten tijdsverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En na het programma van Mario Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, wordt hier een groot hit uit de jaren tachtig. Dat was You uh, Louis in de News en Hip to be Square. Die hebben nog een andere hit gehad, toch? Ja, nog veel meer. Belkort, ja, ja. ja, ja gaan we even op zoek. Ik ga even op zoek. Ik ga even Misschien op Misschien drijven die uh, dan ook wel. Goedemiddag, Albert Young. Uh, Goedemiddag. Het is even na twee uur. Ben je er klaar voor? Jazeker. Voor twee dagen zelfs. Ik heb de redactie voor twee dagen. Ja, we zitten er weer, hè. Het ja. hele weekend. Volgende week gaan we... Volgende week. Morgen gaan we twee de tweede uur de provincie in. Met de nieuws en berichten uit de regio. Uh, maar vandaag ook een overvol programma. Uh, ja. Maar uh, goed, Heb je ben je de afgelopen weken goed doorgekomen? Jazeker, zeker. We Gisteren had... de slimste mis gekeken trouwens. Ja, nou, de ja. kram, de finale, ja. zoals dat uh, zo mooi heet. En uh, uiteraard uh, mijn, uh, mijn favorietje, je kent hem wel, hè? van Beuk de Ballen uit de boom. <laughs> ja. Weet je wel, die plaat draaien we op een gegeven moment uh, tijdens uh, kerst. Ik ja. wil toch even een heel klein stukje laten horen van Rob Kems. Hè? Die heeft het gewonnen. En hij heeft de groepen uh, de Snolle Bollkers. Ja, hij een feest. De snollen. Rotendank, lamperat. Krabben gat, kijk eens eigenlijk zorg, juije. Eén keer per jaar gaan alle remmen los. Ja, dat is uh, Rob Kemster uh, van de Snolle bollekers. Hij heeft dus gewonnen. Ja, maar, de finale van het, uh, de slimste Mens. Het, het, het vervelende is, ik, ik kijk s'avonds nooit. En de, de hele week hebben ze niet uh, op de diverse media gezegd wie er gewonnen had. Dus ik had me verheugd om vanmorgen dat terug te kijken bij Uitzending Gemist. Maar ik lees eerst even de krant. Ja, toen was het toch klaar. Ja, toen was het toch gebeurd. Dus. Maar, ja. Wat, wat en jij, ja, de, oh ja. Dit was de, oh ja, ik heb de hele week genoten hoor, van de slimste mis. En ik niet alleen, want ze hebben ruim 2,5 miljoen kijkers elke ja, dag. Dat, he, dus, dat, dat programma komt wel weer terug hoor. Ja. Nee, ik had van de week uh, uh, Ed en Willem Bever op bezoek twee dagen. Ja, jij was aan de klus. Jongen, jonge, jonge. jongen. En dan ben je zelf uh, ben je dan, uh, nou ja, heb je een bepaalde leeftijd. En Ed en Willem die zijn het ook al iets ouder, want die gaan al iets langer mee. Maar als je ziet in wat voor kronkels die zich weten te werken en ook weer overeen komen, hè? dat is wel heel erg knap. Maar goed, dus je woont weer in een paleisje. Ja, de badkamer is nu helemaal weer ge en bijgewerkt. Dus we kunnen weer een aantal jaren vooruit. Goed, wat gaan we doen? Uh, half drie, het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het nog beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Nou, dat is een sport op zich, hè, afgelopen week. Ja, ze vliegen de deur uit. Ze, ze vliegen de deur uit, klopt. Want uh, ja, op een gegeven moment dan ben je met de redactie bezig, en jij ook. En dan denk je van, nou, zullen we die doen? Ja, doen we die. Nou, uh, hallo, die is alweer gereserveerd. Uh, en, nou, dat doen we die. Nee, die, is ook al, uh, die, is ook, die heeft alweer een nieuw thuis. Maar wie, weet je wie nog geen thuis heeft? Nee. Dat is dus enige hond die nog niet gereserveerd, dan wel geherplaatst is. Is Dre. Manier, ja, we noemen hem vroeger Dreetje, maar het Dreetje wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Dus we noemen hem nou Dre, maar die heeft nog geen thuis. Nee, die is wel al drie keer uh, geplaatst geweest en ja. is steeds weer teruggekomen. Klopt, maar dus om half vijf uh, weer tijd voor Dre. Gedicht van de dag hoef je ook geen zorgen over te maken. Je weet wel, we hebben een soort trilogie gemaakt. Wat, heb je, wat mis je nou tijdens deze pandemie nou het meest? Nou, dus eerst je stamkroeg, dan je beste barkeeper... En wat je ook mist, zijn natuurlijk al die, al die mensen... die je altijd in de kroeg tegenkomen en waar je even een babbeltje... dus daar gaat het gedicht van de dag over. Het thema, ik mis ze. Zoals live, dat mag jij... dat is dus om uh, um, uh, iets over half vijf... de tijd voor een live registratie van een concert. Ben je er al uit? Ja, ik ben eruit. Oh, Nou, gefeliciteerd. Ik moet hem alleen nog even uitwerken, maar ik ben er wel uit. Oké. Okay. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. over vier hebben we Pit Report... En uh, we hebben natuurlijk veel, veel uh, lokaal Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, je jan Weer een uh, gezellig programma vanmiddag tussen twee en vijf. En kijken doe je via www.cfm-live.nl... of uiteraard onze eigen CFM-app. Ook daar kan je kijken naar uh, de webcam uh, vanuit de studio aan de Tolweg 10A... Vanavond gaat hij in, hè, om negen uur. De uh, avondklok. Ja. Ja, je hoort hem al op de achtergrond, de avondklok. Ja, ik heb er geen last van. Nee, ja, nee de ligt geld slapen, <laughs> dat is ook zo. Nou ja, in ieder geval, uh, voorlopig zijn we daar uh, nog uh, niet vanaf. En uh, vanaf, vanavond negen uur gaat hij gelden. De avondklok en vandaar uh, deze van Double Vision. ...helaas nog op moeten wachten... ...op een uh, dj die aan het uh, draaien is... ...in uh, onze favoriete discotheek. In de jaren 80 uh, kwam deze plaat uit... Uh, ...enorm populair onder de disco-liefhebbers... ...de single van de Double Vision... ...en inderdaad Clock on the Wall... ...die past wel een beetje bij de avondklok... ...die uiteraard vanavond om uh, 9 uur ingaat... ...dus ze moet om 9 uur uh, binnen zijn. Mocht je geen uitzondering zijn... ...dat je naar buiten mag, hè? dus... Uh, moet er meestal wel een verklaring voor hebben trouwens. Wij gaan uh, nog een plaatje draaien en daarna het zorgens nieuws in het kort. Maar eerst deze gauwe oude van de Mesonets. I Verder gaan we aan op muziek op de zaterdagmiddag. De Meesonets, hoor En de Harderik, even nu. Ja, weer tijd voor het uh, Zandvoorsnieuws in het kort. En we gaan ook de week even doornemen. Er is wel weer het een en ander gebeurd. Een paar mensen opgepakt. Althans, eentje is er uh, in de kraag gevat, geloof ik. Als, je, als jij het uh, wil doen, moet je zeggen, hoor. Ja, ik, bedoel, ik, ik heb, doe het ik, wel, hoor. Ja, je hebt twee, <laughs> twee items alweer gejat. Oké, okay, ja. nou, wat wil je zeggen? Goed. Uh, ...luisteraars en kijkers. De Tweede Kamer heeft, zoals u wellicht weet... ...op 21 januari besloten om de maatregelen... ...tegen de verspreiding van het coronavirus uit te breiden. Zo wordt er dus op vandaag... Uh, ...23 januari een avondklok ingevoerd... ...van 9 uur s'avonds... ...9 uur s avonds tot uh, half 5 ...s morgens. Burgemeester David molenburg was afgelopen vrijdag... Uh, ...te gast uh, in ons ochtendprogramma... ...van de Zandvoortse Radio... CFM, want wat betekent de aanscherping van de coronamaatregelen voor ons hier in Zandvoort? Onze collega-presentator eh, Jelmer Koper sprak gisteren met de burgemeester over hoe wordt er bijvoorbeeld gehandhaafd op de avondklok, eh, avondklok die vanaf dus vandaag 9 uur van kracht is. U zult het eh, in het tweede gedeelte van dit eerste uur het interview in twee delen eh, ten gehoren krijgen. Over wat het allemaal voor Zandvoort betekent. Vanuit de Lohansstraat in Zandvoort is de politie in, uh, in actie gekomen nadat zij dinsdag 19 januari even na kwart over acht s avonds een melding hadden gekregen over een vermoedelijke schietpartij. Al snel zijn de agenten, waren de agenten met koolgewerelde vesten te plaatsen en zijn in allerijl naast meerdere ambulances ook, nou, ook de trauma helikopters zelfs opgeroepen. De politie trof ter plekke een gewonde man aan. Al snel werd bekend dat het niet om een schietpartij ging, maar om een poging suïcide. De gewonde man is na eerste verzorging door de ambulancebroeders per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat www.113.nl, www.113.nl of bel 113 of 0800 0113 0800 uh, 0113 gratis een telefoonnummer. Afgelopen donderdagavond 21 januari... heeft er een beroving plaatsgevonden op de Hogeweg. Drie verdachten zijn per scooter gevlucht... en de politie heeft één verdachte kunnen aanhouden. Rond half elf s'avonds hadden drie jongens een beroving gepleegd... waarna zij zijn gevlucht op twee scooters. Het drietal was gevlucht richting Nieuw-Noord. Nieuw -Noord. De politie stuurde via Burgernet een bericht... met als signalement zwart sportkleding met zwitte, witte strepen... Eén verdachte zou een jas dragen met een witte opdruk op de rug. Agenten hebben in de duinen achter de Lorentstraat gezocht. Onder andere een hondengeleider heeft ondersteuning verleend bij de zoekactie. In het duingebied kon een van de verdachten worden aangehouden. Hij was overgebracht naar het politiebureau... en de twee andere verdachten waren nog niet aangetroffen. Of er iets buitgemaakt is, was op dat moment nog onbekend. De afgelopen tijd vinden er meerdere berovingen plaats in de regio. Onder andere recentelijk in Haarlem-West en Heemsteden. Onduidelijk is er of er een verband bestaat tussen de berovingen. Als het aan de burgemeester David Monenburg ligt... krijgt de afdeling handhaving een auto voor op het strand. Daarmee moet de afdeling handhaving beter in staat zijn... om op te treden bij incidenten. Tijdens een van de patrouilles die hij afgelopen zomer meeliep met de handhavers... verbaasde de burgervader zich erover dat zij geen auto hadden... waarmee ze het strand op kunnen. Afgelopen zomer was het topdrukte in Zandvoort... maar bij incidenten op het strand bleek dat de handhavers geen eigen strandauto hadden waardoor ze niet bij de incidenten maximale ondersteuning konden bieden, aldus Molenburg. Voor de handhavers is het een lang gekoesterde wens. De burgemeester wil er snel voor zorgen dat deze wens in vervulling gaat... zodat komend strandseizoen de handhaving zich ook op het strand goed kan bewegen. Het voorstel voor de aanschaf van de patrouillewagen moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd... maar daar verwacht Molenburg voldoende draagvlak te vinden. Komende zomer kan het wel weer eens heel druk worden op ons mooie strand, aldus de burgemeester. Uh, afgelopen woensdag sloeg de politie alarm dat er mogelijk uh, meerdere honden waren vergiftigd in diverse duinen in zandvoer en omgeving. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het slechts om één incident ging waarbij de hond is overleden uit eten van vogelvoer. Vooralsnog is er geen sprake van een hondenhater die gif zou hebben verspreid in gebieden waar, waar honden komen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat één hond helaas uh, overleden is als gevolg van mogelijk gif. De andere hond, die ook met vergiftingsverschijnselen was opgenomen... betreft een hond van dezelfde eigenaar. Onbekend is waar dit mogelijke gif vandaan kwam... en wat voor gif dit is geweest. De eigenaar wordt natuurlijk wel veel sterker toegewenst met het verlies van de hond... en hopen dat de andere hond volledig herstelt, al dus de politie. Een tweede melding die de politie had binnengekregen... was een eigenaresse die aangaf dat haar hond ook vergiftigingsverschijnselen vertonen. Deze hond had vogelvoer met daarin rozijnen en hennepzaad gegeten op eigen trein. En dat is giftig voor honden. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het Zandvoorts nieuws. Uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. en Dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. En uiteraard kan je ook luisteren en kijken naar je eigen Zandvoorts radio. Ja, vorige week hebben we kunnen genieten van de Vrienden van Amstel. Ditmaal via de livestream. Hè, anderhalf miljoen mensen hebben meegenoten van uh, de Vrienden van Amstel. En voor de Vrienden van Amstel waren Akda en de Munnik... van onder meer het Regenzonnestralen. Die waren weer uh, bij elkaar gekomen samen met Maan. En dat bevalt zo goed dat ze waarschijnlijk weer bij elkaar gaan komen. Dus dat is goed nieuws. Thomas Akda en Paul de Munnik samen met uh, Maan...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 en ik neem je mee, zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n tweeën. er Dus een hele tijd uit elkaar. Thomas, Acta en Paul de Munich. En weer terug voor de vrienden van Amstel met als ik heb weer ziet, samen ook met Maan. Nou, ze toch met de Nederlandse platen bezig zijn, geen Nederlands-talige plaat, maar wel een Nederlandse band, Pietesse, Vlak voor het weerbericht. Show me for a while. Younger than Inderdaad, zeggen Albert-Jan, het lijkt wel enigszins op Rosalie. Deze single van Vitesse inderdaad, hun onderheerd Good Looking. De weer nou, ik heb de zonnebril eigenlijk nu wel nodig in de studio. Moet je kijken, ik kan in de eerste begin kijken. De zon is er, albert -Jan. dat is goed nieuws. Maar eerst even het algemene weertype. Want het is wisselend bewolkt en lokaal kan er zelfs nog een winterse bui vallen. Er waait een matige zuidwestenwind en vanmiddag is het 4 à 5 graden. In de avond en nacht verandert er weinig. De buienkans blijft en door winterse neerslag kan het zelfs lokaal glad worden. De minima liggen rond het vriespunt en zondag is het overdag grotendeels droog en met wat zon. Het wordt 3 tot 5 graden. In de avond gaat in de zuidelijke provincies natte sneeuw, sneeuw vallen en kan het lokaal wit worden, met name in de heuvels. Kijken we even naar de maandag. Maandag is het wisselig, wisselvallig weer. Overdag is het zo'n 3 tot 5 graden. Hier en daar valt een bui en een waait een stevige wind uit westelijke richting. En op dinsdag met een noordwestelijke wind wordt heldere en van oorsprong polaire lucht aangevoerd. De zon komt nu en dan tevoorschijn, maar er kan ook een enkele bui ontstaan. De temperatuur ligt rond het gemiddelde waarde voor eind januari. En woensdag tot slot nog steeds komt de wind vanuit het westen tot noordwesten, dus vanaf zee. Daardoor is de temperatuur gematigd. Het wordt maximaal 6 graden en ook in de is de atmosfeer onstabiel. Dat wil zeggen dat er in sommige regio's een bui kan voorkomen, maar op veel plaatsen blijft het droog. En wat betekent dit allemaal specifiek voor Zandvoort? Het blijft vandaag bewolkt en met een kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of vijf en de wind is matig, windkracht 3. Vracht is het bewolkt en koelt het af naar ongeveer 1 graad. En de komende dagen zijn er opklaringen in Zandvoort en neemt de kans op regen toe. Overdag wordt het ongeveer 5 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond de 1 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en stijgt de temperatuur tot 9 graden. En overdag 9 eh, graden overdag en 7 graden s'nachts. Tot zover. Dankjewel, je Nou, dat was weer een uh, uitgebreid weer. Wil je ook een uh, uitgebreid regio weer uh, nalezen? Dat kan ook op onze CFM-app. Dus uh, gewoon ga naar uh, ZF, of ZFM en dan uh, app. Uh, Google daarop en uh, je vindt vanzelf uh, uh, de app. En dan kijk je onder uh, weer Zandvoort en dan uh, vind je het uh, laatste weerbericht... Dan kan je het ook helemaal uitprinten trouwens, heb ik uh, ontdekt. Ik heb, ben er even mee aan het uh, spelen ja. geweest. Helemaal in pd, p, p, pdf. Pdf, PDF. En dan uh, kan je een heel uh, weerbericht uh, uitdraaien. Dus dat allemaal op de app van ons. Dat was het weer. Ziet nou, zometeen de burgemeester, maar eerst uh, Kings and Queens. If all the king... Had their queens on the throne We would pop champagne and raisin toast Het hit van Eva Maxordi en Kings and Queens. Ja, nog eentje. Een uh, echte uh, gouden oude van de Backstreet Boys, weet je wel, die Boys Band van uh, uit de jaren 90 en 2000. Wat een aantal hits, waaronder deze Cat Down is er duidelijk uh, David Molenburg. you De zinger van de Backstreet Boys en Cat Down. Afgelopen uh, vrijdag uh, gisteren dus was uh, de burgemeester uh, te gast uh, bij ons, uh, Albert-Jan. Klopt, burgemeester uh, David Monenburg was uh, gisteren te gast... in het ochtendprogramma van de, onze radiozender CFM. Wat betekent de aanscherping van de coronaregels voor ons hier in Zandvoort? Onze collega uh, Jelmer Koper sprak met de burgemeester... En hoe wordt er bijvoorbeeld dan gehandhaafd op de avondklok... die vanaf vanavond, zoals u weet, vanaf negen uur van kracht is? Uh, we hebben het in twee delen. Dus hier, hier volgt deel één. Heftig nieuws de afgelopen week... dat de lockdown de komende twee weken nog meer wordt verzwaard. En een van de ingrijpende maatregelen daaruit... is natuurlijk wel die avondklok die wordt ingevoerd. Uh, ja, wat was, wat was uw reactie daarop eigenlijk? Zag u dat aankomen? Nou, het lastige is dat natuurlijk al uh, een tijd gesproken werd uh, over ja, dat dit een maatregel zou kunnen zijn, die uh, ja, nog bovenop datgene wat er allemaal al gold zou, uh, zou kunnen worden ingevoerd. Um, ja, ik merkte uh, echt ook wel bij iedereen, ook bij het kabinet, dat uh, dat, uh, um, ja, dat wel een soort met ultieme. Uh, maatregel is, dus dat dat wel met lange tanden door iedereen uh, uh, besloten is. Mm -hmm. um, maar goed, hij hing natuurlijk al een tijdje in de lucht en zeker op het moment dat um, de berichten over die, die Britse variant van het coronavirus doorgemaakt en de impact die dat zou kunnen hebben Um, ja, werd het eigenlijk vanaf vorige week voor mij steeds duidelijker dat, dat, dat, dat, dat ook deze maatregel er zou komen. Ja, de, de, de, dus u zag het eigenlijk al wel. Uh, de, de, sinds vorig weekend zag u het al wel een beetje gebeuren dat het, uh, het er aan zou, zou zitten te komen. Ik, op, op een gegeven moment is natuurlijk uh, uiteindelijk de besluitvorming vindt in Den Haag plaats. Ja, in ieder geval ja. heeft de Tweede Kamer daar. Dat, ja, dat, uh, Misschien zou kunnen zien, heeft er heel lang over gesproken. Maar dat is natuurlijk wel een hele ingrijpende maatregel. Die heel diep ingrijpt op het leven van mensen. Um, maar goed, met de situatie zoals die ontstaan is. En, en uh, de, de mogelijke gevolgen die dat kan hebben in ja. de komende periode. Waarbij we goede uh, zorg enorm onder de zien komen te staan. Was het eigenlijk een soort onvermijdelijkheid. Ja, waar ik dan eigenlijk wel benieuwd naar ben. Uh... Uh, de, de, de, de verwachting was er dus al, maar in hoeverre was er eigenlijk uh, de, de, de, zo goed mogelijk voor te, op, uh, voor te bereiden op deze invoering van de avondklok. Ja, in principe um, uh, is het zo dat het natuurlijk een, een maatregel is die wordt ingesteld waarbij je mensen uh, ja, vraagt om uh, het, om de straat op te gaan mm -hmm. tussen bepaalde uren. Um, de politie was al ruime tijd bezig met het voorbereiden van, um, van de invoering van die maatregel. We hebben straks om 11 uur hebben wij nog overleg met alle burgemeesters in Kennemerland, plus politie, plus openbaar ministerie, om alles nog een keer goed door te spreken. Um, maar ja, omdat de maatregel eigenlijk in feite al eerder op tafel heeft gelegen en genoemd is, um, zijn alle diensten die erbij betrokken zijn en de gemeente en alle mensen die met de handhaving uh, betrokken zijn, zijn daar al uh, in het vroeg stadium uh, mee aan de slag om op, op het moment dat het besluit zou vallen er ook klaar voor te zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, inderdaad over die instanties gesproken en uh, alle handhavers uh, die het straks uh, moeten voor gaan zorgen dat die maatregel ook echt wordt nageleefd. Ja, hoe kan u en samen met al die instanties ervoor gaan zorgen dat die, dat die maatregel goed wordt nageleefd? Wordt er extra ingezet in de avond? Nou, even vooropgesteld dat ik uh, ongelooflijk onder de indruk ben van de wijze waarop het grootste deel... en ik zeg echt het allergrootste deel van uh, de inwoners van Zandvoort, maar ook in de rest van Nederland betrokken zijn bij die maatregelen en die ook naleven. Dus dat is um, dat vind ik echt wat een heel groot compliment aan iedereen die um, ja en natuurlijk met grote tegenzin en met lange tanden uh, die, die maatregel ondergaat. We hebben wel uh, met de politie afgesproken dat er uh, opgeschaald wordt. Dus de roosters uh, zijn dus daar aan het gewijzigd dat er wat meer mm -hmm. richting de avond uh, wordt geschoven. Die worden ook uh, uh, opgedekt, die roosters. Dus mensen gaan ook langer werken. Dat betekent ook heel veel voor de inzet van de politieagenten. Um, de minister heeft ervoor gekozen om de BOA's, dus de handhavers, niet echt een handhavende rol te geven. In de zin dat ze ook kunnen verbaliseren. Maar die krijgen wel een signalerende functie. Dus die kunnen inderdaad signaleren en dan aan de politie aangeven. Aangeven waar uh, uh, ja, eventueel mensen zich niet aan de regels houden. Um, dus op die manier wordt er op, uh, op ingespeeld. Um, tegelijkertijd, wat ik, waar ik ook mee begon, leert ook dat op het moment dat zo'n maatregel ingesteld, over het algemeen mensen zich daar heel goed aan houden. Ja, ja dus, dus, dus die ervaring de afgelopen tijd, uh, eigenlijk sinds december, dat we in deze harde lockdown zitten, is, uh, is vrij positief. Ja, nou ja, ik zie daar echt gewoon hele goede signalen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die de kantjes ervan aflopen en mensen die die regels niet zien zitten. Nou, en daar moet je op handhaven. En dat doen ze goed in, in kwijt als De morgen sprak onze collega Jelmer Koper met burgemeester David Molenburg. Het gaat uiteraard over de aanscherping van de coronamaatregelen. Ja, en hoe ervaart de burgemeester nou zelf al die maatregelen? Daarover gaat het volgende deel van het interview. Ja, ja, en, en, en, en dan ben ik eigenlijk ook even benieuwd in hoeverre deze uh, maatregelen uh, invloed hebben op uw functie als burgemeester van Zandvoort. Heeft het uh, ook iets voor u persoonlijks? ja, ik voorstel dat ik ontzettend veel bewondering heb voor alle mensen die hierbij betrokken zijn. en um, we zitten nu bijna een jaar in deze crisis. Ja. Uh, en dat heeft een enorme impact op alle mensen, uh, uh, uh, uh, of het nou winkeliers zijn, uh, uh, horeca ondernemers die nu gesloten zijn, de mensen bij de gemeente die uh, elke keer die maatregelen weer moeten verwerken, politie, handhaving, alle diensten. Um, nou, en dat betekent dat in mijn rol als burgemeester... ik ook voortdurend ja, bezig ben om te motiveren... en mensen gewoon echt te ondersteunen. Um, en, en dat is een hele belangrijke taak. En ja. tegelijkertijd um, ja, zie ik ook hoe de samenleving zucht en steunt. Um, en gaat het er ook om dat we echt met elkaar perspectief houden? Die vaccinaties komen eraan. Ja. Er komt nu een situatie waarin we ja, dat langzaam gaan uitrollen. Ik ben ook echt onder de indruk van hoe dat bij de GGD op dit moment wordt opgezet. Um, dus ja, dat betekent gewoon... Ook dat je een, ja, in je rol als burgemeester daar voortdurend uh, ook, ook echt een stimulerende positie in moet nemen. Dan ja. dan al die mensen die echt op hun tandvlees lopen. Ja, en uh, in de afgelopen maanden hebben we natuurlijk wel gezien dat het lastig is om dingen te gaan voorspellen. En uh, uh, toch wel dat perspectief is nog altijd wel lastig. Maar uh, samen met de gemeente en de gemeenteraad zijn er natuurlijk ook alweer wat uh, te bespreken in de komende tijd. Uh, wat betreft bijvoorbeeld dat corona-herstelfonds. Dus, uh, dus, uh, zijn daar al stappen in gemaakt. Nou, we hebben, um, en dat heb je kunnen zien in de, de Zandvoortse Courant van, uh, van gisteren um, ook weer een oproep gedaan aan mensen om eh, ook nog met eigen ideeën over de invulling van het corona te komen. In, we hopen uh, in februari een eerste aantal hele harde afspraken te maken met de gemeenteraad voor maatregelen die echt op hele korte termijn genomen moeten worden. En dan in maart hopen we met de input die we hebben gekregen van een aantal politieke partijen uh, hele goede ideeën zaten daarbij. Um, maar ook vanuit uh, de samenleving hopen we nog dat mensen met goede ideeën komen om dat in maart aan de gemeenteraad voor te leggen. Um, ja, en dan uh, ook, ook echt een stimulerend uh, uh, programma te hebben ja. uh, om ook sterker uit die crisis te komen. Want uh, met de situatie zoals die nu is de komende periode zullen, zullen we echt nog heel hard op onze tanden moeten bijten. Mm -hmm. Maar ik ben zeer positief uh, ingesteld dat op het moment dat, dat we echt dat vaccinatieprogramma goed kunnen uitrollen dat we hopelijk uh, ja, vanuit de zomer um, ja, echt weer een beetje in de richting van het normale leven kunnen. Wat ook voor ja. Zandvoort natuurlijk heel erg belangrijk is. Want um, ja, we willen toch ook wel weer heel graag gewoon de mensen kunnen ontvangen zoals we dat gewend zijn. Ja, ja, inderdaad. En dan uh, misschien nog even tot slot. Uh, ik, ik, ik vraag het u vaker zo richting het einde van uh, zo'n gesprek over corona. Uh, is er nog iets wat u de Zandvoorters wil meegeven? Of ja, eigenlijk al die mensen die op dit moment luisteren? Ja, wat ik, wat ik, Waar we het nog niet over gehad hebben is die maatregel dat, uh, dat uh, er ook een dringend advies van het kabinet is om er één iemand te ontvangen. Uh, ja. En ik zie bij mensen hoe ontzettend moeilijk het is om echt afstand van elkaar te houden. Mensen hebben zo ontzettend veel behoefte om elkaar te knuffelen aan nabijheid. Um, dus mijn dringende vraag is, uh, ja, hou elkaar goed in de gaten, uh, kijk eventjes bij die, bij die buurvrouw die eenzaam is... Uh, ...toch over de heg uh, met de vraag, kan ik iets voor je betekenen? Ik zie dat dat nog steeds gebeurt, gelukkig. Daar ben ik ontzettend blij om. Um, maar ja, we moeten dit nog even volhouden met elkaar en als we naar elkaar omzien, dan lukt dat. Ja, ja nou, dat is in ieder geval wel een, de, een, een mooie in ieder geval. Ik, ik sprak gisteren ook in, op ZFM met jongerenwerk. Uh, Zandvoort die natuurlijk nog voor jongeren ook de komende week uh, de buitenactiviteit gaat doen. Uh, heeft u misschien ook nog iets, een boodschap voor de jongeren in Zandvoort? Ja, het, het is goed. Die het, die het misschien met die avondklok nog moeilijker gaan krijgen. Ja. Ik had het hier op mijn leesje staan om ook nog even echt, echt het jongerenwerk en pluspunt te noemen. Mm -hmm. um, omdat die een enorme inspanning leveren om met name voor de jongeren het ook draaglijk te maken. En uh, ja, en ik zie en snap het dat het ontzettend ingewikkeld is als je als jongeren gewoon uh, barst van de energie en je wil naar buiten uh, en je wil dingen doen en je wil met je vrienden zijn. Ja. Um, uh, en, en ja, ik zeggen, zij worden echt op, met deze maatregel ook vind ik ontzettend hard getroffen. Maar ook daar geldt ja, uh, met z'n allen op, op, op, op de tanden bijten. En tegelijkertijd ook heel blij met de ondersteuning die er vanuit in ieder geval een aantal organisaties wel onder pluspunt gegeven wordt om. Uh, ja, om ze toch iets te bieden. Ja, we zullen er voorlopig nog even mee te dealen hebben... om het zo maar te zeggen. Inderdaad, de lockdown en de avondklok... die er vanaf vanavond 9 uur bij gaat komen. Je hoorde het zojuist in het gesprek met de burgemeester... en Jelmer Koper sprak hem gistermorgen op de radio. Het coronaherstelfonds, daar ja. had hij het over. Want ja, de burgemeester had het erover. Ook ons dorp leidt uiteraard onder de coronacrisis. En de gemeente werkt momenteel aan een plan om met inwoners, ondernemers organisaties uh, uh, te steunen uh, om sterker uit de crisis te komen. In het plan komen ook maatregelen om de gemeente als geheel te versterken. Uh, en uh, bij deze werd die is dat gepresenteerd en de voorstellen uh, zijn uh, voorlopig opgesteld. Ze leggen wel uit waarom uh, de maatregelen nemen en welke acties ze voorstellen. Ook vermelden ze wat het waarschijnlijk gaat kosten. Dit betaalt de gemeente uit het coronafonds. Hierin is momenteel 10 miljoen gereserveerd... om Zandvoort sterker uit de crisis te laten komen. Naast de reacties die binnenkomen van de gemeenteraad... ontvangen we ook graag uh, uh, reacties van inwoners, organisaties, ondernemers... en wat u van de maatregelen vindt. Wat vindt u goed, wat vindt u niet goed? En uh, ze horen graag welke maatregelen u mist. In maart 2021 presenteren ze dan aan de uh, uh, gemeenteraad... Hun voorstellen waarbij ze gebruik maken van onze opmerkingen, ideeën en suggesties. U kunt uw reactie over dit corona-herstelplan tot en met 5 februari sturen naar corona-apenstaatje-zandvoort.nl corona En de items waar u aan moet denken is maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg, werkinkomen en schulden ruimtelijke ontwikkelingen, toerisme en economie... burgerbestuur en veiligheid en huren en pachten. Nogmaals, u kunt uw reacties tot en met 5 februari... sturen naar corona Dankjewel Albert-Jan, voor deze duidelijke aanvulling... op het uh, verhaal van uh, Zojuist. Aan het begin van uh, dit uur hebben we het gehad over Rob Kems... de winnaar inderdaad van uh, de slimste mens... jawel, de snolle uit Brabant heeft gewonnen... En waar won hij nou mee? In de finale moest hij het opnemen... en de vraag ging over Willeke Alberti natuurlijk. Hè? En uh, toen zei uh, Rob Kempz het juiste antwoord, het enige juiste antwoord. En dat past ook uh, bij het verhaal over de corona wat we zojuist hadden natuurlijk. We willen allemaal samen zijn, maar uh, we moeten er nog even op wachten. Tot aan het nieuws Willeke Alberti inderdaad. En samen zijn is samen lachen en samen huilen. Even met je praten, want het verwart me wat er met ons gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent? Want het is al zo, de dagen zonder jou zo hoog en bijna leeg zijn.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 Gekeur dan het gouden om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Warm te voelen, ook al is het maar heel kort Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekruipt Als je me aankijkt Want het is alsof de nachten samen zoveel meer En echt gemeend zijn